Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Terreurgroep IS heeft in de historische Syrische stad Palmyra een archeoloog onthoofd. Zijn lichaam is op een plein aan een Romeinse zuil gehangen. De 82-jarige archeoloog werkte meer dan 50 jaar als wetenschapper in Palmyra... en publiceerde erover in internationale vakbladen. Hij werd een maand geleden gevangen genomen door IS. De terreurgroep veroverde de 2000 jaar oude ruïnes van Palmyra in mei. Voor zover bekend heeft IS er nog geen grote verwoestingen aan gericht. Eerder gebeurde dat wel bij ander cultureel erfgoed dat in handen viel van de terreurgroep. Internetprovider Ziggo kampt met een grote storing. Uit het hele land komen meldingen van Ziggo-abonnees die niet of nauwelijks kunnen internetten. Oorzaak is een DDoS-aanval waarbij servers van Ziggo tegelijk worden bestookt door grote aantallen computers. Het bedrijf zegt met man en macht aan een oplossing te werken. In Zuid-Duitsland heeft een gezin uit de Brabantse gemeente Dongen een ernstig auto-ongeluk gehad. De moeder is omgekomen, de vader ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Hun drie kinderen tussen 10 en 14 jaar raakten ook gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Het gezin uit Dongen was op vakantie in Zuid-Duitsland. Hun auto raakte in regenachtig weer in een slip en botste tegen een vrachtwagen en daarna een personenauto. Manchester United heeft in de playoffs van de Champions League met 3-1 gewonnen van Club Brugge. Memphis Depay was met twee doelpunten de grote man bij de ploeg van Louis van Gaal. Volgende week is de return in België. Bij de wedstrijd tussen Lazio Roma en Bayern Leverkusen is Lazio-speler Stefan de Vrij geblesseerd uitgevallen. Na een botsing met Stefan Kiesling werd hij met een nekbrace van het veld gereden. Lazio won met 1-0 van Leverkusen. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. minimaal rond 11 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Met alleen in het westen een kleine kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. De dagen daarna veel zon. En op veel plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 a ghost town.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 De plek van mijn voeten. Ik rijst de stad licht te sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zo, in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan plan. De kans met de daarvoor, nog geef dan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel ze zijn duik en verstil zit. Klaar voor de angst, die het verslaven. Net alsof jij aan de heren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 Voort, over wat ik kan worden, wat ik kan worden. De zon bleek door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. planning voor morgen, doe me nog steeds voort over wat ik kan worden. Lig wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. de zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. We denken, als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. In de slapeloze nachten.